Uur. Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Rusland reageert afhoudend op het voorstel van een staakt het vuren van 30 dagen in Oekraïne. De leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen waren vandaag in Oekraïne... om dat plan met het land te bespreken en willen dat het maandag ingaat. Als Rusland niet akkoord gaat, willen ze verdere sancties instellen... Rusland weigert tot nu toe akkoord te gaan. Het Kremlin noemt de uitspraken van de Europese regeringsleiders... eerder confronterend dan dat ze de relatie met Rusland een nieuw leven inblazen. Een Turkse studenten die in de VS werd opgepakt omdat ze banden zou hebben met Hamas, is weer vrijgelaten. De regering Trump beschuldigde haar van deelname aan activiteiten ter ondersteuning van Hamas... omdat ze in een opiniestuk kritisch was over de houding van haar universiteit ten opzichte van het Israëlisch optreden in Gaza. Na ruim zes weken heeft een federale rechter bevolen de studenten vrij te laten... Want volgens de rechter ging haar detentie in tegen de vrijheid van meningsuiting. Het binnenblijfadvies dat zeker 150.000 Spanjaarden in Catalonië kregen is weer ingetrokken. Het advies werd gegeven vanwege een grote gloorwolk die boven de regio hangt. Die ontstond gisteren bij een brand bij een fabrikant van spullen om zwembaden mee schoon te maken. De Spaanse brandweer heeft moeite om het vuur nog te blussen. De vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Op het Rotterdamse kasteel werd de finale tegen PSV gewonnen met 1-2. PSV begon goed, maar zakte daarna al snel weg. Het is de vierde keer dat Twente de beker wint. De Tukkers maken ook nog kans op de landstitel. Met nog één wedstrijd te spelen staan de vrouwen van Twente bovenaan in de eredivisie. Het weer zonnig en warm bij zo'n 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Oh baby, it felt so good being near you. I really miss you soon. Tell me darling, where on earth? Hear me cry. I just need your body De knallende start René vroegen en uh, calling out your name hier bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. en uh, ja, wij zeggen goedemiddag Kelsey. Een hele goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ja, ja, jij wilde wat zeggen. Rob. Een hele goede oh, middag, We hebben We hebben niet gesproken <laughs> ook. Hè. Gewoon, nou. Nee, ik kom nog even in je uitzending vanwege de voetbalwedstrijd. Ja. We hebben goed nieuws. We hebben met 3-2 gewonnen. Ah, dus mooi. SV Zandvoort uh, wint vandaag uh, van de boys. Toch de nummer 4 uit de competitie. Dus dat betekent weer uh, goede zaken voor uh, SV Zandvoort. En Lange Frans is van, de, van het veld afgedragen, of niet? Ja, die is. inderdaad. Ja, uh, nou ja, de scheidsrechter die moest nog even twijfelen of het uh, daadwerkelijk 3-2 was. Maar ja. uh, uiteindelijk kwam het goed. 3-2 dus, de eindstand van uh, die wedstrijd. Ah, dat is mooi. Zeker weten. Ja. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. <laughs> dat was het. Ik hoorde van hoogte fluiten, dus dat komt helemaal goed. Hey, uh, Kelsey, goedemiddag. middag. hele goede middag. Ja. Hé, hey, ja, vertel even voor de luisteraars thuis, wie, wie is Kelsey Verbruggen? Nou, Kelsey Verbruggen, dat is een, uh, nou, eigenlijk nog een jonge jongen van 25... die uh, nu vijf, zes jaar uh, probeert uh, aan de weg te timmeren als, als zanger. En dat, uh, ja, dat gaat uh, de laatste twee jaar wel, wel goed af. Uh, Gaat wel goed, ja. ja. Lekker hopelijk, druk, dus, uh, hopelijk dat je niet voor niks doet, hè? Nee, het is lekker <laughs> druk. Er komt steeds meer bij. En dus uh, we genieten ervan. Ja, hey, en uh, ja, nou ja, je komt uh, hieruit om, uh, omstreken. Uh, Noord-Holland. Ja, ik kom uit Hoofddorp, dus lekker, uh, lekker in de buurt. Ja, dus uh, ja, oh, ja vlak, uh, vlak bij mij ook. <laughs> ja, een nieuw fan opzij hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is nog geen tien uh, minuten van elkaar af. Ja, nou, dat is uh, één keer van en fijn. Uh, en we <laughs> hey, en, ja, hoe is het ook begonnen bij jou? Nou, het is eigenlijk wel een, uh, <laughs> ja, niet zo'n standaard verhaal als bij, uh, bij alle zangers... die dan uh, vanaf hun geboorte al uh, een microfoon vast hielden, zeg maar... Ik ben wel opgegroeid in een muzikale familie. Maar ik heb nooit uh, zelf gedacht dat ik zanger wou worden. En toen op een gegeven moment gaf mijn broer een uh, verjaardagsfeest. En daar lag een microfoon. Toen dacht ik, nou ja, ik probeer het gewoon. En dat bleek, uh, ja, dat bleek wel aan te slaan bij de mensen. Die zeiden, nou ja, daar moet je een keer wat mee gaan doen. Ja. En dat heb uh, een jaar geduurd. En toen ben ik er toch wat mee gaan doen. En toen bracht de corona uit. Dus ik ben precies begonnen in een tijd dat ik weer uh, kon stoppen. Ja, dat, dat, dat, dat was niet echt... Uh, nee, dat was een, uh, een mindere tijd. Ja, inderdaad. Nou, maar goed, uh, je hebt niks gedaan met uh, YouTube en dergelijke. Wat, wat je toen wel had uh, qua, qua streamdiensten en dergelijke, natuurlijk. Ja, nou ja, je had wel eens uh, een filmpje opgenomen of zo van, ja. een, van een optreden. ja, die ga je dan plaatsen op YouTube. Omdat, het, omdat je dat leuk vindt en ja. hoop dat het een beetje onaan wordt. Maar ja, dat liep ook niet echt. Uh, <laughs> nee, nee, oké. Okay. Nou ja, mensen, ja, iedereen zat natuurlijk uh, te streamen op, op YouTube. En, ja. Uh, Even kijken, ja, Facebook, TikTok. Uh, Spotify, uh, uh, ja, dat, allemaal uh, dat uh, soort uh, dingen. Uh, ja. ja. Dus ja, dan is het maar uh, Kom je er tussendoor? Uh, pikken ze je tussendoor uit? Ja, er staat veel op op het moment ja. en uh, ja, je moet gewoon. Uh, ja, een soort van opvallen dat ja. je anders bent dan de rest. Ja. Ja, en ik denk dat je dan wel ertussenuit uh, kan gaan springen. Ja, want, uh, kijk hoor, uh, met jou alleen ja. dus, uh, is, is jouw nieuwe single. Ja. Uh, schrijf jij zelf? Of? Ik heb je wel mee aangeschreven. Wel dat is mee, de eerste ja. keer dat ik dat uh, gedaan heb. Dat werd, uh, ja, werd er gewoon aangeboden. van, nou, Je mag zelf uh, je eigen ideeën erin creëren. Nou, Dat hebben we met z'n drieën gedaan. En het is wel uh, een wel leuk, uh, leuk product geworden. Ja, want uh, is, er, is er een clip... Uh, kun je alles volgen op, uh, op YouTube? Of? Ja, clip staat ook op YouTube. Die uh, ook konden met jou alleen. Met uh, ja, Kelsey Verbrugge. Dat is ook allemaal te zien. Dus die hebben we er ook bij opgenomen. Ja, Dat hoort er ook allemaal bij. Dus... Uh, de clip staat. Ja, ik, ik, ik ben gelijk even uh, met jou alleen aan, aan het zoeken. <laughs> <laughs> hey, maar um, ja, je, je bent dus niet uh, standaard begonnen. Nee. Zoals de meesten met een borstel of iets dergelijks. Uh. Ja, dat is wel wat je, <laughs> vaak, uh, wat je vaak hoort. Ja, ja, Maar uh, het zat er bij jou ook al vroeg in, dus? I, nou ja, ik, ik zong wel altijd met de muziek mee, want ik, uh, ja, ik ben van de familie Alberti die ben ik ook. Ja. Dus ja, opgegroeid in een muzikale familie. Altijd de, de muziek aan thuis. Dus uh, ja, ik zong altijd wel mee met de liedjes. Ja. Maar ja, nooit gedacht dat ik uh, zelf dat podium zou betreden. Of, zit, je, uh, zit je aan de kant van Dennis Alberti? Dat is mijn neef. Ja, ja, dat dacht ik al. Ja, mijn opa was de broer van Willy Alberti. Oké, oké. Dus zo zit het in elkaar. Ja. Ah, fijn om te weten in ieder geval. Ja, grote maar familie, het, maar ja, toch de, heel klein. Ja, maar dan weet het in ieder geval de mensen toch. Uh, uh, uh, wie is Kelsieverbrugge? Uh, ja. Uh, is... is Iemand van de familie, de familie, ja. familie. ja. Alberti. Klopt. Ja, hey, um, ja ik, ik denk dan uh, eventjes uh, uh, met een nummer uh, gaan beginnen. Want nou nou, uh, nou ben ik alles, heb ik uh, alles door elkaar heen gegooid hierdoor. Ik ben niet echt... Uh, Mag oh, het ook weer gezellig toch? <laughs> ja, toch? Ja, nee, maar ik, ik, ik krijg hier alleen een kader, ook een versie. Dus, dan moeten we zelf mee gaan zingen. Oh, ook gezellig. <laughs> nou, weet je wat, we zetten even een plaatje in en dan komen we er zo mee, mee terug. Helemaal goed. Ja, en toen liep de computer ook vast. Het is, ja, uh, die, het, het is een blijftechniek, hè? Het, uh, ah, nou, bam, bom, alles eruit. Nou. <laughs> We gaan uh, gewoon even een uh, cd'tje draaien. Ik zou je willen vragen: het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.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 Je maar ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Oh, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, heb ik niet goed, heb ik niet Ik Zou je overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen, maar ik weet niet hoe. Ik niet hoe, ik niet goed, heb ik niet Ik Zou je willen kopen mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. Ik te zingen, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe. Ik zou je willen gooien en nog geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. Maar ik weet niet hoe hey, hey, hey, hey. Zijn er weer. We zijn er weer. De computer is herstart. Dus uh, nee, dat gaat helemaal weer goed komen, hoop ik. Pas wel. Ja, hey, uh, ja dat uh, Benny Nijman. Hij weet niet hoe. Nou, wij weten het wel. Wij weten het weer. Ja, <laughs> we, we zijn er weer. Hey, um, sta jij ergens uh, deze zomer en uh, lente nog ergens uh, op uh, bekende podia's? Uh? Uh, nou, we zijn wel veel, uh, veel geboekt. Maar gewoon op uh, ja, verschillende podia's. Dus niet echt uh, specifiek iets wat er nu uitspringt. Uh, maar ik vind tot nu toe alles uh, wat we aanpakken, vind ik leuk om te doen. En daar genieten we volop van. Want het wordt steeds, uh, steeds drukker in mijn agenda. Ja. ja. En er zal een keer een, een groot podium uit uh, springen. Ja, maar is dat niet door uh, Jordaan Festival ofzo, of zo? Uh... Nee, nog niet. Nog niet. Nog niet voor gevraagd. Dus misschien. Uh... Nou, bij deze zin moeten ze even bellen. <laughs> ze even opschieten. <laughs> Nee, maar uh, een muziekfeest op het plein en dat soort uh, tafereelen daar... Uh... Nou, ik heb uh, meegedaan met de strijd op het muziekfeest. Dat is weer, een, uh, ja, dat is weer iets nieuws. Dan kan je uh, je opgeven en dan kan je meedoen met de strijd. Ja. En dan ben je met een paar artiesten en duurt, kan je gewoon stemmen. En dan de winnaar, die mag dan uh, op het muziekfeest uh, staan. Maar He? gisteren is daar de, uit, de uitslag van gekomen en ik ben helaas uh, tweede geworden. Oké. Okay. Dus, ah, ja. uh, In ieder geval goede tweede. Ja, Toch? nou ja, we hebben, we hebben het geprobeerd en... Uh, ik ben al hartstikke blij dat ik mee mocht doen. Dus. Zo is het. Uh, nou ja, ik bedoel, het is geen slechte plek, tweede plaats. Dus, uh, nee, zeker niet. Je was er bijna. Bijna. Uh, <laughs> bijna. Hey, ja. Hey, um, nou ja, we hebben nu uh, je single wel eventjes uh, <laughs> gevonden. En <vorigehaald. laughs> hey, um, hoe is deze single eigenlijk uh, ontstaan? Uh, nou, ik heb uh, mogen tekenen bij een nieuwe platen, platenlabel van Wesley Bronkhorst. Die heeft een, een label opgezet. Bronx Music heet dat. Ja. En in zijn woorden noemt hij het voor jonge talenten. En aan de hand daarvan zijn we gelijk de studio ingedoken. Omdat hij gewoon een eigen repertoire wil gaan bouwen voor mij. En daar hebben we dit, uh, dit product van gemaakt. En dat hebben we geschreven met Las Koelhoorn, een tekstschrijver. En Westie Bronco zelf. Ja. En ik heb zelf ook mee mogen schrijven. Dus ja, dan kan je toch een beetje je ziel en zaligheid erin leggen. Want dan is het echt van jou. En uh, ja, dan kan je je eigen stijl gaan creëren. En dat is, uh, ik kan wel zeggen dat het wel een beetje gelukt is. Ja, ik denk dat we nu, uh, nu wel gaan luisteren. Ja, uh, ik hoop <laughs> dat hij doet. Ja, met jou alleen. Uh, ja. Kijk, er komt wat. Top. <laughs> de dag wordt steeds mooier. Zelfs als het regent in mijn hoofd. Maar jij laat de wolken weer verdwijnen. Jij bent de reden dat ik in dit gevolgen loof Het liefste heb ik jou voor altijd bij me Want die liefde tussen ons Zegt zoveel meer dan wijze woorden Ik heb mijn hart daar in jou verloren En ik wil het nooit meer terug Ja, die liefde tussen ons is wat ik elke dag wil voelen, want er gebeuren zoveel dingen om ons heen. Ik ben het liefst met jou alleen. Alles is beter sinds ik jou in mijn leven heb, want jij laat de zon iets feller schijnen. Ik hoef niet te weten hoe het leven is als jij er niet bent. Het liefste heb ik jou voor altijd bij me. Want die liefde tussen ons zegt zoveel meer dan wijze woorden. Ik heb mijn hart aan jou verloren en ik wil hem nooit meer terug. Ja, die liefde tussen ons. Met jou alleen. Ja, heerlijk nummer. Met jou alleen? Ja, heerlijk. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een beetje popachtig. Pop uh, ja, een beetje volks, uh, volkspop. Uh. Ja. ja, ik zeg het, het, het lijkt een beetje op uh, vroeger natuurlijk uh, Cruiseau. Uh, ja, je zei het net, ja. Uit uh, België. En, uh, ja, klinkt heerlijk. Nou, dankjewel. Dat, dat, dat, moet, uh, dat moet gaan scoren. Ik hoop alles, het. Ja. Laten we het hopen. Ja, zo. Hey. Um, uh, even kijken, het nummer uh, wat ik hier uh, heb staan, Ik wil jou er niet voor even. Klopt. En dat is geschreven wanneer? Dat is in 2023 uitgebracht. Dat is geschreven door, door Hans Laus. Oké. Okay. En dat was uh, ja, net na de coronatijd een beetje. Toen, uh, toen dachten we, nou ja, we kunnen wel blijven zingen van anderen. Maar ja, dan ga je nooit uh, eruit springen. Dus je moet je eigen repertoire gaan bouwen. Toen hebben we echt even voor het uitbrengen dit nummer gemaakt. Maar ja, als je het me nu vraagt, dan, uh, als ik het nu over zou mogen doen, dan had ik het uh, misschien anders, beter. Uh, anders gedaan. Ja, anders gedaan. anders gedaan. Maar ik ben er alsnog uh, tevreden mee. Ja, nou ja, ik bedoel. Uh, je kan het altijd nog in een uh, 2.0. Uh, We uh, kunnen het altijd uh, nog in een ander jasje ja, spreken. <laughs> nee, maar dat komt wel goed. Hey, en, en, uh, heb je hier ook mee geschreven? Of, uh, nee, uh, deed het niet. Is totaal, deze uh, heb ik... Uh, totaal zou als... overgelaten aan. Uh, ja, we hebben gewoon. Uh, Hans Lous kwam op ons pad en toen hebben we gewoon uh, gevraagd of hij een nummer uh, hard leggen of kon maken. Toen hebben we een beetje een, een kant gekozen van: nou ja, we willen deze kant op gaan. Nou, je hebt wel aangegeven inderdaad welke uh, ja. kant je op wil. Uh... Ja, een beetje dat uh, UpTempo, Volkspop, wat gewoon op het moment uh, ja, goed aanslaat in Nederland. En daar kwam, uh, kwam hij met dit nummer mee. En uh, toen hebben we eerst nog even getwijfeld van: ja, is het wel wat? Toen hebben we een paar aanpassingen aan de tekst gedaan en toen was het, uh, was het goed. Oké. Okay. Dus zodoende. Ik, uh, ik ga hem lekker draaien. Helemaal goed. Ik wil jou niet uh, voor even. Kelsey Verbrugge. Heeft mijn schat, ik heb jou gevonden en geloofd. In een droom voor jou en mij In een flits, mijn hart en jou verbonden Want ik voel, de waarom dat ben jij Hey, waar was jij heel mijn leven? Te lang heb ik op jou gewacht het was ook echt het wachten waard. Die schone zaag is nu geklaard. Door jou niet voor even, maar mijn hele leven lang. Want het voelt of ik zonder jou verloren ben. Door jou alles geven, jij hebt mij in bedwang. Want ik voel dat ik voor jou geboren ben. Je moest eens weten wat je doet met mijn gevoel Lees in jouw ogen, weet precies wat jij bedoelt Nee, in mijn leven was er nooit een zoals jij Jij past precies bij mij Nee, in mijn leven was er nooit eens zoals jij Jij past precies bij mij ja jij Niets is onvoorspelbaar als het om de liefde gaat Je weet nooit wat je hart je morgen geeft, je je morgen geeft. Ben altijd weer betoverd als jij weer voor me staat Want ik voel dat onze liefde overleeft Alles overleeft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 ja. <laughs> nee, maar dat, is, uh, ja, dat klinkt lekker, toch? Ik bedoel, ja, is niet uh, verkeerd. Uh, nee, ik, uh, ik mag er best naar luisteren. Ah, dankjewel. Even kijken hoor. Dan moet ik even een beetje. Hey, um... Wat is jouw lievelingsmuziek eigenlijk een beetje? Want, uh, weet je, is, het, is het ook hetgeen wat je zelf uh, uh, je uh, zingt, zeg maar, die genre? Of, uh... Nou ja, ik zing voornamelijk wel. Uh... Waar ik door ben gaan zingen is wel uh, de kant van uh, ja, René Vroger van vroeger. Ja. En uh, ja, nu Tino Martin en Yves Berensen. En ja, een beetje die richting. Dus ja, maar ja dat zijn allemaal al artiesten die, die bestaan. Dus als je van zo'n uh, kant houdt van die muziek... dan moet je toch proberen om dan nog extra iets voor jezelf te gaan creëren. Ja. Dat je er wel uitspringt. Anders uh, ja, ga, je, ga je weer zo'n patroon krijgen van ja, hij is net zoals... Ja, ja, ja. ja dat, dat, dat fenomeen heeft natuurlijk Tino Martin gehad. Ja, dat. Heel erg. Uh, jarenlang bezig geweest. En, uh, om daar vanaf te komen. Om, om daar vanaf te komen, inderdaad. En Het is uiteindelijk gelukt. Ja. Nou, een jaar of tien. Ja, daar heb we er uh, voor mij dertien jaar over gedaan om uh, bekend te worden. Ja, nou ja, hij is natuurlijk uh, de... Was het zo Michel? Ja, vroeger. Ja. Was je ook achttien? Dus uh, toen was je nog behoorlijk jonger. En... Uh, ja, to, to, toen kwam hij eigenlijk al met de stem van René te uh, horen. Ja, ja, bij de Samen Show was hij de imitator van uh, ja. René Verhogen. Ja, ja, en uh, ja, dan later is hij daar zelf gaan zingen met alle uh, shows van die uh, als René Verhogen, de stem van uh, René Verhogen. Ja. ja, en daar uh, komt hij dus uh, ja, heel erg van terug. Nou ja, je, je, ja je, je, je, komt, je komt er niet meer omheen, weet je. Nee, op een gegeven moment uh, heb je dan zo erg je stem uh, gecreëerd dat je er dan echt op lijkt. Ja. Maar ja, als je er dan vanaf wil komen, kom er dan maar vanaf. <laughs> dat gaat niet meer leuk. Nee, nee ja, ja. Het, is, het is hem wel gelukt. Ja, hij heeft zijn eigen genre daar gegeven en, en gelukkig is dat uh, goed opgepakt. Ja, nou, dat, dat was ja. een motor. <laughs> kwam een nee, ja, hij heeft nu gewoon zijn eigen, eigen stemgeluiden gecreëerd. Ja. En uh, ja, ik, ik ben gewoon heel erg fan van, van dat stemgeluid wat hij nu heeft. Want ja, de man heeft zo'n bereik. Ja. En ja, ik, ik ben daar gewoon... Uh, ik ben wel, ik kan wel zeggen dat ik door hem een soort van mee ga zingen. Want ik vroeger altijd naar zijn muziek luisterde, en nog ja. steeds. Dus een uh, ja, soort, uh, soort leermeester. Ja, nou ja, iedereen heeft wel altijd een, uh, ja, tuurlijk. een, een goed voorbeeld, zeg maar. En, uh... Ja, de, de meesten die hadden, uh, tenminste zoals het vroeger ging, uh, hadden ze allemaal posters boven het bed. Ja, <laughs> nou die tijd heb ik niet gehad. Nee? Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar uh, als dat het, als het nog steeds zo zou zijn, had ik wel een hele grote poster boven mijn bed, denk ik. Ja, ja. ja maar, kijk ik, ik, Tenminste, ik ben dan een, een stukje ouder natuurlijk. En uh, uh, toen to, to hadden de dames en de, en de heren hadden eigenlijk, uh, de ene van, van Greece, uh, Ja. de ene had natuurlijk Olivia Newton-John boven zijn bed hangen, ja. en de andere had uh, John Travolta boven zijn bed hangen. Dus ja, dat was het vroeger. Maar zo, zo ging dat vroeger. met. Uh, heel dekbed ervan? Ja, uh... ah, want hier ging zo'n popgids uh, uh, ging je kopen. Ja. ja. Want daar zat in het midden altijd een poster. Ja. Ik weet even niet meer de benaming van, uh, van die uh, boekjes, maar... Uh, dat staat hier in, ja. zo, zo ging dat vroeger. Ja, tegenwoordig is dat allemaal uh, digitaal. Een keer printen wat je wil. Ja, je hebt wel nog steeds uh, dat artiesten merchandise uitbrengen. Maar ik ja. denk niet meer dat het zo, uh, zo goed loopt als vroeger, zeg maar. Nee, het is, uh, daarom zeg ik, het is uh, allemaal een beetje gedigitaliseerd. Ja, het is een uh, digitale wereld nu, dus... Uh... En ik weet niet of het dat, uh, allemaal beter is, maar... Nou ja, ik denk... Uh, de sommige dingen wel, de sommige dingen niet. We hebben het er net even over gehad. Over de stem van uh, René Vroogen. Ja. En als hij wil... Dan komt hij ook nog even zien. Nou ja, nou, hij... <laughs> hij komt eraan. <laughs> het duurde even, maar hij was onderweg. <laughs> nee, we gaan er eentje draaien van René Vroogen En uh, ja, als jij me lief hebt...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 Als ik leef Als je me liever, Als ik de liefde, liefde Blijf ik je trouw Geef alles aan jou Als jij mij lief Ik heb mijn nukken en gebreken, nee, ik ben zeker niet perfect. Ik ben geen man van illusies. Neem me alsjeblieft, zoals ik ben. Ik werk hele dagen en ook nachten. Ik ben altijd onderweg. Geef alles wat ik heb. Onze liefde, die is er.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 Oh, <laughs> De Philharmonie. Ja, <laughs> dat, dat, dat zal het waarschijnlijk zijn. Hè? Dat was het. <laughs> <Dat was hem. laughs> hey, um, Ja, dit, dit, dit valt ook een beetje in jouw straatje, of niet? Ja, ja ik, uh, ik hou wel van de mooie liedjes, ja, van de ballads. Ja. En, uh, maar ja, dit is nu een tijd dat je de up-tempo muziek uh, moet uitbrengen om een beetje eruit <tom> te springen. En uh, ja. ja, als dat een keer gelukt is, dan kan je altijd nog. Zeg maar als je nu drie platen uitbrengt, dan van één van de drie kan je wel een soort ballad uit gaan brengen. Ja. Voor het mooie. Maar ja, dit is wel uh, wat ik mooi vind, is, ja. Is het, uh, is het wel iets uh, wat jou ook aanspreekt in ballet? Of, uh? Ja, dat ja, vind ik ook wel uh, fijn om te zingen, live. En uh, ja, ik vind het ook wel mooi om te luisteren. Ja, want uh, is, heb je, zing je zelf altijd ballets uh, tijdens een optreden of zo? Ik doe er wel eens, uh, van de acht liedjes bij een optreden, doe ik wel eens één uh, een of twee ballets tussendoor, ja. Oh, Oké, okay. en dan uh, zijn het uh, ja, dan, uh, is Ja, of Zij gelooft in mij, van André Hazes. Of... Uh, ja, ik meen het van andere hazes. Ja. Je hebt wel vaak van hazes de ballets. Ja, ja. Maar ja. dat zijn toch vaak de powerballets. En als je dan een feestavond hebt en je gooit even zo'n, ja, zo'n tranentrekker er tussendoor. Dat is een soort ontlading of zo komt er dan los. En dan, ja. daarna gooi ik dan weer een feestding erin. En dan heb je weer extra energie. Ja, net zoals dus de vlieger of zo. Dat, Zoiets, ja. Dat, dat dan uh, gaat de hele zaal mee. Uh. Ja, die, uh, die vliegt dan heel hoog in de zaal. <laughs> Ja, dat was altijd een van mijn uh, favorieten natuurlijk, Andreas Ja. Dus ja, de, de beste man is die meer, maar ja, zijn muziek blijft toch wel altijd... Uh, ja, die blijft ik denk nog honderd jaar uh, dat die dat, nog dat, uh, uh, ja, beluisterd ik, wordt. Ik, ik, zal, ik zal het niet meer meemaken, Nee, nou ja, ik denk uh, dat het toch zeker wel honderd uh, uh, jaar de, de kroeg invalt <laughs> Ja, dat, dat vermoed ik ook wel. Ik denk dat het in de inderdaad een beetje hetzelfde is als, als dat we eigenlijk met, met Elvis Presley hebben meegemaakt. Ja. En dat is, ik weet niet, 1976 overleden. overlijden. En ja, de muziek wordt nog steeds dagelijks uh, gedraaid. Gekofferd ja. en, uh, en uh, noem maar op. Ja, dat, dat is uh, een legende. Ja, en dat denk ik dat hetzelfde met, met andere Hazers. Ja, 100%. Die, uh, hetzelfde gaat gebeuren. De Nederlandse Elvis. De Nederlandse is ja. Ja. Hé, hey, en... René Riva. Ja. Nou, dan moet jij ook wel wat zeggen natuurlijk. Ja, zeker. Ik bedoel... Eh. Ja, die is uh, ja, ontdekt door uh, de vrouw van uh, Willi Alberti eigenlijk. Ja. Die zat in een café. Het werd mij verteld dan, hè, dat verhaal. maar ja, ja. Die trad altijd op in een cafétje En uh, ja, toen is hij eruit geplukt. En toen hebben ze... Uh, ja, Tony Alberti, die, uh, die heeft zich onder zijn hoede genomen. En die heeft zich... Uh, ja, ontpopt eigenlijk over René Riva. En zo is René Riva bekend, uh, bekend geworden. Ja. En nou, de, liedjes, de liedjes worden nog steeds gezongen, dus... C'est uh, Ja, dat, ik, ja de, deze staat... Uh, ja, ja. Ik pluk een, een, een roos voor jou, die, die hebben we ook. Maar ja, ja wij, gaan, uh, wij gaan gewoon lekker voor C'est la, la ja. Tussen je neus en je knie, dat ziet hij <laughs> De zomer is in het land De wolken die verdwijnen Dus gaan we naar het strand Een dagje fijn naar zand voort De duinen en de zee Lekker lang uit zonnen met een grote parasol Even weg van alle zorgen en we zingen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 Zo, hè. Ja, daar ja. dan staan we ook in het songfestival, hè, met, uh, met dezelfde titel. Selavi. Selavi, ja. Ja. <laughs> ja, klopt. Dus, uh, nou ja, was het uh, deze week? Ja, toch? Van, uh, van Cloud. Van Cloud, ja. Ja, volgens mij wel. Ja, ik dacht... Uh, ik zag wat voorbij komen. Ik dacht in ieder geval dinsdag of zo. Ik weet het even niet helemaal. Ik hou me eigenlijk niet zo heel erg bezig met nee, het songfestival. Ik, uh, dat, uh, ik ook niet. Helaas heb ik uh, daar mijn... Uh... Hart niet liggen. Nee, nee. nee. Dat is, uh... Vroeger keek ik daar heel vaak naar. Ja, vroeger was het ook echt een ding. dacht dat maar... iedereen daar echt uh, op wacht is voor de buis zitten. Maar ik denk dat het een beetje... Uh... Nou ja, ik denk dat het een beetje verpest is. Door, uh, uh, door de dingen... Uh, de, de, de nummers die eigenlijk wonnen. Ja. En, en die... Dat je denkt van... Ja, denk van... Hoe kan dat? Je mag niet bij mij op juist, uh, Ja. ja. ja. Uh, maar ook met een... Uh, Kijk, je kan een politiek statement hebben. Ja. Ja, dat, dat, dat mag. Maar doe dat wel in een. Uh, ja, in een, een juist dan. Ja. Ja, en ga niet, kom niet met een of andere. ECDC-nummer. Uh, nee. En, uh, en, en een vreemde pak. Uh, of... Nou ja, ik denk dat het ook een beetje de tijd van nu is. Dat, dat de mensen echt. Uh, bij het songfestival. Hun, hun politieke statement willen uiten. Ja, en dat, dat werkt dan niet, denk ik. Nee, voor een hoop mensen niet. Uh, nee. En, daarom, uh, uh, tegenwoordig heb je geloof ik nog maar 2 of 3 miljoen kijkers hier in Nederland. Ja. En uh, ja, dat is een beetje zonde. Ja, ik. het is een beetje, uh, wat je zegt, een beetje verpest. Nou, vroeger had je natuurlijk uh, het hele land keek mee. En, uh, en hoopte mee. Ja. En uh, ja, nee, dat uh, helaas. Waar kunnen we Kelsey Verbruggen uh, eigenlijk uh, vinden? Uh, nou bij mij thuis <laughs> ongevraagd <ongewijfeld. laughs> ja <laughs> nee de ik, ben, uh, ik ben te vinden op de social media platformen TikTok Facebook en Instagram en dat is allemaal uh, onder mijn eigen naam Kelsey Verbrugge en als ben je de mensen meester... actief in of, uh... ja, ja we hebben nu uh, bij het label hebben we een uh, een meisje zitten die dan het social media gebied uh, oppakt voor ons ja, oké okay. want ja dat is ook weer een ding op zich dus ja, ik kan wel wat ik kan wel wat plaatsen maar er zijn allemaal hashtags die je kan gebruiken en noem het op dat het ja. allemaal beter bekeken wordt dus dat doet zij allemaal. En uh, ja, dus daar ben ik wel dagelijks uh, actief op. Oké. Okay. Dus uh, TikTok uh, voornamelijk? Ja, en Instagram. En uh, ja, Facebook ook wel, maar iets minder. Ja, iets minder, iets, iets minder inderdaad. Ja. Heb je een eigen site ook? Of, uh? Nee, nog niet. Zijn we zijn wel uh, mee bezig. Dus dat uh, komt in de toekomst nog, maar voor nu nog niet. Nee, dus uh, nog geen uh, actieve agenda, zeg maar. Nee, we hebben, ik sta wel op de site van, van bronxmusic.nl. Ja. En uh, ja, daar ben ik ook te boeken. En daar staan wel eens wat dingen over uh, de artiesten die erbij zitten dan. Dus dat is een soort van waar ik nu op te vinden ben dan. Maar niet, nog niet mijn eigen site. Oké. Okay. Dus uh, binnenkort. Binnenkort. Hé, hey, uh, nou ja. We hadden het toch al over, uh, over welke. Ja. En uh, ja, ik, ik heb er eentje genomen. Even kijken hoor. Volgens mij is dat uh, een beetje uit... Uh... 1990, zo'n beetje die, die tijd. Ja, dat zijn bijna alle nummers. Nou, dankjewel. Wat wil ik. Maar Willeke, ja, natuurlijk... Uh, Mart Hoogkamer heeft ze natuurlijk ook uh, nog, nog wat duweetjes mee gezongen. En, uh, ja, goed. Dus uh, dat is allemaal nog te vinden op YouTube. Ja. Nee, maar uh, haar eigen, ja, uh, solo-carrière, zeg maar... Uh, ik heb, uh, ik heb er eentje genomen uit uh, 19, of, ja, 1990. Uh, het zal nooit meer zo zijn. Ik weet niet of je, of je het nummer kent. Ja, ken ik. Uh, uh, ja, dat uh... Heel mooi nummer. Heel prachtig nummer, ja. En deze is, uh, deze is dan ook nog live. Dus... Ook nog? Ook nog. Vol met haat We kenden geen gevaar Er werd niet meer gepraat We werden vreemden voor elkaar Het zal nooit meer zo zijn Nee, nooit meer zo zijn Mijn hoofd zegt, het is beter zo maar mijn hart zit voor mij bij. Het zal nooit meer zo zijn. Nee, nooit meer zo zijn. Hou me vast, want het zal nooit meer zo zijn. Het zal nooit meer zo zijn. Houd me vast, want het zal nooit meer zo zijn. Prachtig. Zij kan het als geen ander. Ja, ja. ja ze, vertelt, uh, uh, ze vertelt echt het verhaal. Ja, ik, uh, ik zeg het. Ik was uh, uh, ja, toch altijd wel uh, een beetje fan van Willeke. Ja. En ook uh, ja, haar vader natuurlijk. Uh, ja. Uh, een prachtig nummer vond ik altijd. Uh, de spiegel van mijn leven. Ja. Uh, van uh, Willy Alberti. En uh, ja, dat soort nummers dat blijven toch altijd hangen. Uh, ja, dat is gewoon allemaal uh, de, de tijd van vroeger. Ja, nou ja, Willi Alberti praten we natuurlijk over. De tijd van Johnny Jordaan. En, ja, en, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, kijk, het is net het uh, familie van mij is dat ik er mee opgegroeid ben. Ja. Maar ik denk als je aan menig mensen van mij leeft, dat zal vragen... Willi, wie is Willy Alberti dat, uh, dat de meesten dat niet uh, zullen weten, denk ik. Mm, ja, ik, ik denk dat, dat het best wel... omdat ze natuurlijk ook met, met Maart Hoekamer uh, toch wel uh, uh, opgetreden hebben... denk ik dat het wel meevalt. Vrijwel vrij meevalt. Ja. Ja, denk ik toch wel dat ze, dat ze haar kunnen kennen. En uh, ja, misschien niet de muziek waarderen, wat, uh, wat Jammer nee, ja. zou zijn, maar uh, ja, ik, ik snap het wel. Ja. Weet je, het is een uh, andere tijd natuurlijk. Uh, ja, zeker. Uh, andere generatie. Uh, is het is allemaal goed. anders nu. Nou ja, er zitten al, inmiddels al, uh, even kijken, denk ik drie generaties tussen. Ja. Dus uh, dat ja. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. Dus ja. Ja, het is daar gewoon allemaal anders. Daar kunnen we het, kunnen, we het niet omheen. He? Nee, het is gewoon allemaal anders. Maar uh, het blijft wel mooi. Hé, hey, maar. Um, even terugkomen op jou. Ja. Waar, uh, waar kunnen we jou uh, tegenkomen? Uh... Tenminste, wat, wat kunnen wij verwachten van, van Kelsey Verbrugge. Uh, de komende jaren, eigenlijk? Nou, ik hoop heel veel. Ik heb, uh, we gaan gewoon zoveel mogelijk muziek uh, maken om een uh, eigen repertoire op te bouwen. Dat je dan een keer ontdekt wordt, hopelijk, in Nederland. Maar voor nu, uh, ja, we hebben deze plaat net uitgebracht, een maandje ja. geleden, dus voor nu laten we dit gewoon even zijn gang gaan. Ja, want hoeveel singles heb je zelf? Uh, twee, man? Twee. Ja. ja, dit is mijn tweede single. En hij loopt, uh, hij loopt lekker, dus uh, hij zit goed in de afspeellijst, dus voor nu laten we dit nummer gewoon zijn gang gaan. Ja. En dan weer verder. Uh, Verder werken hierop. Ja, heb je al wat op de plank leggen uh, wat je gaat uitbrengen van de zomer of uh, na een jaar? Nee, nog niet. Nog we niet? hebben wel een afspraak gemaakt om weer de studio in te gaan. En dan gaan we gewoon kijken of we op, op deze uh, kant verder gaan werken. Of misschien iets anders gaan proberen. Maar voor nu, uh, voor nu laten we gewoon dit nummer zijn gang gaan. En ik denk ook dat we op deze kant uh, blijven gewoon. En blijven we bij Wesley? Of, uh... Ja, ik heb daar een contract getekend van twee jaar. Dus ik moet nog eventjes Ah Nou <laughs> ah, ja, ik bedoel... Uh, eh, eh, het wil niet zeggen dat, uh, dat Wesley blijft schrijven voor je natuurlijk. Nee, nee. ja het is... Uh, we werken wel met, met gewoon het hele team samen. En uh, ja, Wesley doet bij ons management zeg maar alleen het muziekgedeelte. Dus hij gaat alleen mee de studio in en noem het op. Maar ja, Wesley heeft ook uh, 75 jaar ervaring bij wijze van spreken. Ja, ja, ja, ja. En die weet wel wat goed is of niet. Ja, ja. Qua muziek. Ja, en die volg ik uh, nou ja... Al een hele, hele poos. Ja. ja, die heeft veel, uh, veel uitgebracht en veel ja. slaat aan. Dus... Ja, ik, ik, uh, ik vertrouw de man wel. Ja, nou ja, ik, uh, daar kan je niet omheen. Ik bedoel, het is uh, gewoon een oude rots in het vak geworden. Ja. En, uh, net zo goed als uh, de rest van de bekende namen natuurlijk. Ja. Uh, uh, ja, daar kan hij zich uh, aan toevoegen. Ja, dat denk ik zeker. Heb je zelf nog een, uh, een verzoekplaatje dat je zegt van nou, dat is wel een, uh, een lekker nummer? Ja. Ja, ik denk dat het wel toepasselijk is, dat het toch anders voor zijn. Dat we iets van Yves doen. Yves Billissen? Ja, dat uh, zo, zoals... Uh, terug in de tijd misschien? Terug in de tijd. Uh, ja. Laten we eens even kijken of... Ja, dat het wel toepasselijk is. Uh, ja, toch? Ja, even kijken of Yves wil. Maar... Ah, de computer. Uh... Ah, er komt wat. Er komt wat. Ja, er komt wat. Hij is ook heel lang, hè. Ah, he, wil... dus het duurt ook heel <laughs> lang voordat hij gevonden wordt. Uh. <laughs> Ja, en hij wordt nu nog een nummer. Kijk hoor, we terug in de tijd. Nou, we hebben hem. IJs vissen. De pionist moet zich even installeren. Ja. Kijk, Kijk daar is hij. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek. in de tijd met Yves ja. ja Ga je zelf ook wel eens terug in de tijd? Of, uh... Ja, qua muziek wel. O ondanks, uh, <laughs> ja, ik wou net zeggen, ondanks je <laughs> leeftijd dan. <laughs> nou nee, ja, qua muziek ga ik wel eens terug in de tijd. Ik hou wel van, uh, van de liedjes van vroeger. ja En dan is het voornamelijk Nederlandstalig of is het uh, ook uh, Engelstalig wel? Nou, voornamelijk wel Nederlandstalig. Als ik uh, iets Engels zing of Engels uh, luister, is het uh, ook weer van René Verhoogre, Want ja. die heeft veel Engels uitgebracht ook natuurlijk. Maar het is niet echt, uh, ja, voornamelijk Nederlands. Oké, okay. dan uh, uh, zing je ook wel eens uh, een nummer van uh, familiemid of ja, ik zing wel eens nummers van, uh, van, uh, van Albertje. Ja, het ja. ja, leef voor mij zing wel eens, dus uh, okay. mooi nummer. Ja, Ik zie dat de tijd uh, alweer uh, begint te dringen. Ik, Was... wil, ik wil natuurlijk uh, jou bedanken uh, Ja, uh, gelijk. Ja, voor jouw komst hier naartoe. En dan hoop ik je de volgende keer te zien dat alles gewoon werkt zoals het moet. Ja, nou, het ging goed, dus uh, hartstikke gezellig. Ja, nou ja, voor, voor mij is dat eventjes uh, nog meer zweet. En natuurlijk te uh, hopen dat het allemaal blijft draaien. Ja. Maar goed, uh, ja, tot de volgende keer. Hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende zingen. Dankjewel. Hi, Kelsey. Tot ziens.